Dankjewel Gerard J. Walhoff. Goedemiddag dames en heren, welkom bij de familie deel 11. We bevinden ons in de huiskamer van de familie, maar eerst stellen de personages zich aan u voor. Of trouwens Freek, je bent alleen. Uh, ja. Zou je dan willen beginnen? Uh, ja, dat is goed. Uh, goedemiddag, mijn naam is Freek van Pinksteren. Ik ben 39 jaar oud en sta als leraar maatschappijleer al een paar jaar op wachtgeld. Samen met mijn vrouw Claire woon ik een kleine 19 jaar in het huis van mijn moeder. Uh, we hebben twee kinderen die op kamers wonen. En sinds een paar jaar heb ik kennis aan een goede vriendin. Ze heet Nancy en ze komt uit Duitsland. En buiten mijn schuld om, zeg maar, ben ik small verliefd op haar geworden. Ja, ik heb me van meet af aan wel voorgenomen om dat niet geheim te houden. En dat is ook nergens voor nodig, want ik hou nog steeds van mijn vrouw Claire. Maar zoals ik al zei... Buiten mijn schuld om ben ik verliefd geworden op Nancy. Maar mijn vrouw heeft dat verstandig opgevat, zeg maar... en wenst niet van mij te scheiden. Ze zegt dat het een bevlieging is die wel overgaat, maar ja... Nou, en daarbij kunnen Claire en Nancy het samen heel goed vinden. Nou, om daar maar eens een voorbeeldje van te geven... samen zijn ze een paar dagen stappen in Friesland... met als einddoel een of andere schoonheidsboerderij... waar ze zogenaamd lekker met zichzelf bezig kunnen zijn... met maskertjes en modderbaden en zo... Even hey, hebben ze nog geaarzeld om te gaan, wilden mij niet alleen laten... maar nou kan ik heel goed voor mijzelf zorgen, hoor. Ik heb alle boodschappen voor de hele week al in huis gehaald... en voor de komende zomer heb ik zelfs al een zwembroek gekocht. Ja, dus vanmiddag zult u het hier in Oosterwijk uh, alleen met mij moeten doen. En met mij? En met mij. En met men. Uh, en met mij. Ik heb ook een Duitse vriendin gehad. Uh, kon heel goed dweilen... Mijn nieuwe hobby is begraafplaatsen, vooral. Nou ja, die komen we dan zo meteen wel tegen. Oh, Dat is mijn moeder. Ja, Daar heb ik helemaal niet zo'n nieuw telefoontoestel voor nodig van de PTT. Zo'n zo toestel dat op een schermpje laat zien wie er belt. Ja, zo gaat alle spanning van een telefoongesprek af. Voor de beller en de opbeller, zeg maar. Dag, moeder. Nee, natuurlijk lag ik niet op mijn bed te stinken. Ik was even iets aan het vertellen. Over die nieuwe toestellen van de PTT. Nou, daar kun je op zien wie je belt. Wat, moeder? Ze, ze adverteren met goedkope tarieven. Ja, scheelt dat is nou in. Nou, ja. Moeder, doet toch niet zo gek. Wie moet u in godsnaam in Tokio bellen? Ah, ja. De keizer uitschelden voor 3,50 per minuut. Ja, moeder, u bent Wim Kan niet. Ja. ja, met Wim Kan kon je lachen, moeder, ik weet het. Ja, Wim Kan zei altijd waar het op stond. Maar moeder... Moeder, moeder belooft u mij dat u dat niet meer doet, moeder? Nee, nee, ik ben helemaal niet uit op uw geld. Daar gaat het helemaal niet om. Moeder, daar heeft er niks mee te maken. Die 1500 gulden betaal ik volgende maand terug. God, u vertrouwt uw eigen zoon toch wel? Of vertrouwt u mij niet? Op de televisie? Wie komt er op de televisie? Maandagavond bij de VPRO? Was u bij de opening van Creatief met Kurk in het Stedelijk Museum? Hoe komt u aan die kaart? Ja, ik zit in die commissie van de ledenraad, maar ik heb niks gezien. Ach, was iedereen er? Ja, heel leuk hoor, heel leuk. Nee, moeder, ik ben niet jaloers. Waarom zou ik jaloers zijn? Dan dat moeten ze doen, maar ze openen maar, moeder. Ik vind het pure verloedering. Kerk onzin in het stedelijk museum. Moeder, dat vind ik. Verloedering met foeks voorop. Ja, Nee, de grote zandberg. Die draait zich toch om in zijn graf? Wat? Ja, moeder. Ja, moeder, al is het honderdduizend keer van de VPRO. Kerk hoort niet in het stedelijk. Nee, Luthiek? Moeder, er zijn grenzen. Ja, lach maar, ja, ja, ja. Ja, dat moet ik zeggen, ja, grenzen, ja. Nou, dag, moeder. Uh, nou. Heb ik nou alles? Uh, laat ik niet het handige schepje vergeten... ...want anders lig ik weer met mijn handen in dat koude graf te graaien. Waar is dat schepje nou... Het was blauw, ik zie het zo voor me. 16,75 heeft het gekost. En die lul in de winkel vroeg ik nog of, vroeg nog of ik ermee in de zandbak ging spelen. Dat het toch heel handig was om taarten mee te bakken. Verdomd, dat zei hij allemaal. Oh, ik heb het maar zo gelaten. Het gaat die kerel toch in een flikker aan dat ik het schepje voor het graf van mijn vader nodig heb. Ach, in die winkels tegenwoordig loopt het de spuigate uit, zeg maar. Service noemen ze dat. Contact met de klant, mijn neus... Ja, dus niets anders dan bemoeizicht. Bij de eerste, de beste groenteboer, word je zo'n beetje aan een kruisverhoor onderworpen door een meisje met zeven jaar havo, als je gewoon een kilo appels komt halen. Zijn de heerlijke appelen voor een taart? Voor een fruitige after dinner? Of gewoon als tussendoortje? Pardon? Nou, net wat ik zojuist heb gevraagd. Zijn de heerlijke appelen, die ik hier in het schap heb liggen, voor de bak of voor de hand? Ik vroeg u gewoon om een kilo appels. Ja, dat heb ik luid en duidelijk meegekregen. Daar heb ik in principe niets op af te dingen. Maar om u adequaat van dienst te zijn... ...is het heel nuttig om van tevoren te weten... ...waarvoor u het fruit straks denkt te gaan gebruiken. Dat voorkomt grote teleurstellingen. Wanneer u zich de moeite zou getroosten zich in mijn positie in te leven... Hier op mijn briefje staat één kilo appels, punt... Ja, dan hebben wij een probleem. Hebben wij dan een probleem? Inderdaad. Ik hier op de afdeling heb de taak om me met de cliënt in kwestie zo goed en zo kwaad als dat kan te identificeren. U moet zich met mij identificeren. Ik vraag gewoon een kilo appels. Ja, dat is mij geheel en al duidelijk, maar... Ja, wat nou maar? De geschiedenis heeft geleerd dat de mens, zeker wanneer het om appels gaat, te weinig vraagt. Bent ben toch gek geworden? Alleen die vraag al. Doe ik moeite om in deze kille communicatiemaatschappij, communicatiearme maatschappij, waarin iedereen maar langs elkaar heen leeft tot een goed gesprek te komen? Over appels? Nou, het onderwerp is in wezen van weinig gewicht. Wanneer er maar gecommuniceerd Um, ja, conflicten vinden vaak hun oorsprong door de veronachtzaming van een gesprek van mens tot mens. En mijn optie is dat de moeder van alle conflicten. Ja, nou, wat dacht u, bekom ik vandaag nog een kilo appels? U kunt van mij alle appels van de aarde krijgen als ik maar weet welke. Mevrouw, wat kan u dat nou schelen? Wat maakt dat nou uit? Welke appels u verkoopt? Rooie, groene, gespikkelde of dat blauwe? Dat maakt mij heel veel uit. Dat hoeft u niets uit te maken. Ik wil één kilo appels. Stel, ik ga in op uw ongecontroleerde verzoek. Ja, graag. En snel een beetje. Eén kilo. Het mag best ietsje meer zijn. Dat kan me niet verdommen. Kijk, kijk, kijk nou toch eens wat een energie u aan het vermorsen bent. Dat is mijn zaak. Dat valt nog te bezien of dat uw zaak is... Stel, dat u door de emoties die u in uzelf aan het oproepen bent, last krijgt van uw hart. Ik heb niets aan mijn hart. Maar dat kunt u krijgen. En dan? Juist dan neemt u een ziekenhuisbed in beslag met alle medische kosten van dien. Die emoties kosten de maatschappij dan vervolgens geld. Heel veel geld, weet dat wel. En uiteindelijk is het dan de kleine zelfstandige die daar door de betaling van de... En de toen, barsting... toen zei ik dat ze met haar appels kon barsten. Ja, voor die zogenaamde aandacht bij de middenstand koop je toch niets. Verdomme, nu het je moeilijker gaat in de economie... ...gaan ze opeens klantvriendelijk worden. Gek word je ervan, helemaal gek. Overal goedemiddag, meneer. Prettige dag, meneer. Wat een toestand, hè, meneer, in Klein-Joegoslavië. Ach, meneer, wat denkt u van de, van de verkiezingen in Frankrijk? Nergens, letterlijk nergens kan je meer gewoon ongestoord boodschappen doen. Ah... Hier ligt mijn schepje. Mijn lekkere blauwe schepje voor vaders graf. Uh, we zijn de plantjes. Oh ja, die heb ik al bij de voordeur gezet. Nou, dan gaan we maar. Vader een beetje omspitten. Vader een beetje mooi in de bloemetjes zetten. Uh, we zijn die verdomde bloemen? Oh ja, die heb ik bij de voordeur gezet. Oké, okay, heb ik nou alles? Denk het wel. Oh, de port. Zo, nou even een taxi bellen. Ja, met Van Pinksteren hier. Mag ik een taxi op berglaan 12? Ja, dat is al veel ja, Wanneer? Nou, nu meteen zeg maar. Ja, ja, ja maar uh, uh, kan het nu? Nou, kijk maar naar buiten, toch zijn we toch meteen te bekijken. Ja, ja, ik, ik moet naar het kerkhof. Ik moet kijken, ik ben sterk gevallen in de familie. Nee, nee hoor, maar het, het, uh, het is inderdaad uh, geen pretje, maar... Je kunt daar beter over, ik wandelen naar buiten, de zon schijnt, zo Ja, ja. Kijk, ze de zon schijnt. wat hebt u daar eigenlijk mee te maken? Zo meneer Pijfans zegt dat we zienden tegen de kranten zitten zijn. Ja, ja, dat hoor ik, ja. Nu vraagt, me, dat zijn dus de nieuwe instructies. Ja, zeg, ik, ik ga het graf opknappen van mijn vader. Ja, met een blauw schepje en twee kisten zomergoed. Heeft u niet goed ingepakt? Ja, ik heb die kistjes goed verpakt. Ja, in afbreekbaar plastic. Ik is namelijk net gezogen in de taxi. Ah, u wil geen rotzooi in uw auto. Hij is net gezogen. Ja, nee, dat begrijp ik hoor. Fijn. Ja. Zeg heel fijn dat de taxi eraan komt. Ik vind het fijn dat u ons Ja, ja, ja. Duizendmaal dank hoor. Ja, ja. Ik wacht. Ik sta klaar. Ja? Ja, ik ben uw man hoor. ik heb een vrouw. Zo kan ik niet. Ja, ja, ja. Goed. Nou, een kwartiertje ongeveer. Ja, ik sta buiten. Ja, wel fijn. Dag, meneer. Dag. Ja, dag. <lacht> Kijk, dat bedoel ik nou. Iedereen wil alles weten. Iedereen bemoeit zich overal mee. Ben je gewoon een taxi? Een taxi in Oosterwijk? Gek word ik ervan. Helemaal gek. Maar mij krijgen ze niet gek. Nee. Nee, jou houdt zijn kop erbij. Waar is de port? Ah, daar is de port. Nou... One for the road. Dat kan toch wel? Hm? Als je hier op een taxi naar het kerkhof moet wachten, kom je om van de dorst, zeg maar. Maar mij krijgen ze niet gek. Hebben ze geprobeerd op die mooie christelijke school van me, op die deftige scholengemeenschap met de Bijbel. Hebben ze geprobeerd ieder lesuur en iedere dag weer. Maar het is niet gelukt. Dan kennen ze Freek van Pinksteren nog maar half. Als ze Freek van Pinksteren gek willen krijgen, moeten ze veel vroeger opstaan. Freek van Pinksteren doet wat hij wil. Heeft hij verder niemand meer nodig. Let op, als Freek van Pinksteren... ...toevallig... ...een bord wil... ...omdat hij toevallig op een taxi moet wachten... ...dan neemt... ...Freek van Pinksteren... ...er nog een. Dan houdt niemand... ...Freek van Pinksteren tegen. Proost, Freek van Pinksteren. En daar ga je. Want zoals ik al zei... ...Freek laat zich door niks... ...en niemand meer wat zeggen. Oh god... Want dat doet me denken aan dat mensen op die sportafdeling in het warenhuis... ...waar ik laatst ook dat blauwe schepje voor vaders graf heb He, Moet je luisteren. Goedemiddag meneer, waarmee kan ik van dienst zijn? Ik uh, zocht een zwembroek. Oh wat heerlijk, gaat u zwemmen? Ja, ik ga misschien wel eens zwemmen. Oh wat heerlijk, zwemmen vind ik persoonlijk toch zo'n ontspannende sport. Doet u het in wedstrijdverband of vrij creatief? Nou... Gewoon, zeg maar. Recreatief dus. Fijn. En solo of met partner? Pardon? Gaat u alleen erop uit of wordt u vergezeld van uw partner? En dat is reuze belangrijk in verband met de eventuele kleur van de broek of slip die u gaat kiezen. He? verkeerde kleur of een afwijkend dessin kan zoveel van het waterpret bederven, weet u. U bedoelt... Uh... Nou, uh, bijvoorbeeld, u heeft een streepje. Nou, stel ik heb een streepje. Nou en? Nou, en uw partner heeft een pakje met ballen. Mijn partner heeft een pakje met ballen, nou en? Nou en, dat is toch geen gezicht langs die waterkant oh. Ja, maar als ik er nou geen idee van heb wat voor een pakje mijn partner heeft, hoe dan verder Nou, dan moeten we het toch zoeken in een neutrale hoek Ach Maar daar zijn we er nog niet Nee, daar was ik al bang voor Want, wat wordt het? Tja, Tja, ik bedoel de bestemming. Spanje, Frankrijk, Griekenland of Turkije. Nou... Nou, in dat laatste geval dus. Turkije? Inderdaad, Turkije dus. Daar is een kleine slip in uw geval niet aan te bevelen. He? Turkse mannen zien dat niet zo graag om maar een voorbeeldje te noemen. Een oversized short. Is dan meer aan te bevelen? En daarentegen is een zwembroekje dat de zon de ruimte geeft aan de Franse kust geen enkele punt, begrijpt. U? Want ik zie dat u bent nog een groot geschapen daar beneden. En dan kun je beter geen strak stukje aantrekken. Oh. Eh. Alleen hier op het kerkhof heb je rust. Het is dat je dood moet zijn, anders ging ik er onmiddellijk liggen. Nou, vader... Vadertje, waar ben je nou? Vader! Verstop je me niet, hoor. Ik vind je toch wel. Verdomme, hier moet hij toch ergens liggen. Bertus van Pinksteren, waar ben je? Je lag toch altijd naast de weduwe van wijk? Wat kan dat nou? Kom je bij je vader op bezoek, is hij er niet. Het was toch naast dat huisje? Papa... Papa, waar ben je? En vroeger was je ook nooit thuis. En altijd moest jij zogenaamd vergaderen, maar nooit stond jij op de presentielijst, papa. En je hoeft niet bang te zijn, al je schulden zijn al lang betaald. En waar ben je? Nou, ik allemaal nieuwe bloemetjes ben. Moet je kijken, moet je kijken. Rooie en blauwe. Papa, waar ben jij nou? Papa. Ja, ah, daar ben je. Helemaal onder die struik. God, pap, wat heb je er toch een bende van gemaakt. <lacht> Moet je nou toch eens kijken, vadertje toch. Nou, dat gaat uw vreekje fijn allemaal in orde maken, hoor. Dat komt prima voor elkaar. Moet jij eens opletten. Jij hebt altijd gezegd dat ik geen groene vingers heb, maar met dat nieuwe blauwe schepje gaat het prima. Moet jij eens even opletten hoe, jij, hoe jouw kleine vreekje dat allemaal in orde gaat maken zodat je er deze lente weer mooi bij ligt. Zo, ben je daar eindelijk, grote viespeuk. Pardon? Ja, niks te pardon. Het is een grote schande hoe deze graf zogenaamd, ik zeg, zogenaamd, wordt onderhouden. Ja, ja maar het lijkt... Heert, uw vader en uw moeder staan in de heilige schrift. Ja, maar dit... Ik Noemen ben... wij de ere een op. mag gaan ervan, van die groeven. En een pure op. Kijk, dan moet u zelf weten, maar door de je hier, op deze zogenaamde graf heb ik er last van als de onkruid over gaat waaien. snapt het, Of snapt het niet? Ik ben nou toch bezig. Eindelijk ben ik bezig. Op de dag des heren ben de bezig. Het is een grote schande, weet je dat? Een grote schande. En als dat niet verandert, dan maak ik daar werk van. Zo waar als dat ik hier sta. Hoort er wel? Dan maak ik er werk van. hurde de? Mens, valt toch dood. Wat zei u? Ik zei, mens valt toch dood. Daar is genoteerd. U hoort nog van ons. De is genoteerd. U hoort nog van ons. Er ik zeker niet de kant af. Oh. Papa, u had gelijk. U had volkomen gelijk vrouwen deugen niet. Ik kom daar nu heel langzaam achter. Ja, u weet, ik heb Claire, waar ik werkelijk dol op ben. Dus, dat is eerlijk waar geen spel tussen te krijgen. Maar ik ben verliefd. En zeker nu met die onstuimige lente in de broeikas zou ik maar zeggen. Maar van top tot um, teen ben ik verliefd op Nancy. En vader, vader, ik weet dat u me hoort. Ja, u houdt zich stil, maar mij hoeft u niet wijs te maken. U weet hoe dat voelt, twee vrouwen. Het houden, als ik het zo zeggen mag met twee vrouwen, is u niet vreemd, papa. <lacht> Vader, u zegt nu niets. U zwijgt als het graf dat ik aan het opknappen ben. Maar moeder heeft mij alles verteld. U weet wat het is. Nog een port. Oh, oh sorry, meneer. Ik praat even in mezelf, zeg maar. Nee, u, u praat tegen uw vader. Wanneer ik zo vrij mag zijn. Nou, ja. Dat, dat is heel bekend. Daar behoeven wij geen enkel doekje om te vinden. Zo'n... Ontbeert diep in zijn hart het contact met zijn vader, zijn verwekkeren. Nou, ja, ja. Niet voor niet zijn vele spermabanken in rep en roer. Het, het kind, wijs geworden door de zoveelste feministische golf, wenst eindelijk wel eens uitsluiten over zijn verwekkeren. Ja. En dan is het om het even of dat per ongeluk een man is. Of, nou, nee, nee, daar gaat het nu niet om. Nee, nee. Ja. een kind is altijd op zoek naar zijn vader. En dat kan ook niet anders. Want nee. wie is uiteindelijk onze schepper? Uh. Nou, nou, nou, wie? Nou, ja... ja. Niet God, de moeder. Nee. De, de, niet God, de zuster. Nee. En, en niet God, de neef. Nee. En niet God, de nicht. Nee. Oh. hoewel. Ja, ja, ja. Dat is een makkelijke, nee. hè. God, de nicht. Dat staat ja. gelijk met een schot voor open doel. Nee, nee. Nee. Oh, nee. Onze uiteindelijke scheppen is God, de, we, ja. Ik heb geen idee waar u naartoe wilt. Ik probeer in alle rust het graf van mijn vader op orde te brengen. Goed beschouwd kan geen mens zonder vader. Nee. Nee, ik mis hem nog iedere dag. Er was echt een man uit duizenden. Altijd, nou als hij thuis was tenminste... kon je bij hem aankloppen voor een goed gesprek. Altijd kon je hem, als hij niet toevallig onderweg was... om raad vragen. Maar nu, na zoveel jaren... mis ik... Iedere dag. Iedere dag, ja. oh, Ziet u wel, ziet u wel. Daarom kan ik u misschien van dienst zijn... om het verlies van uw vader te verlichten. Dat is dus nee, het is onmogelijk. Meneer, het toch niets in het leven is onmogelijk. Hoe bedoelt u? Nou, zoon. Jij kan mij toch adopteren? Ik kan u toch adopteren? Ja, als vader. Iemand waarmee je kunt praten van man tot man. Van man tot man. Een vader waarmee je weer eens fijn naar het voetballen kunt gaan. En een vader waarmee je kunt biljarten. Nou, dan stel je dat eens voor. Of, of een avondje zomaar zonder enige reden een avondje kan doorzakken. En dan lak aan de hele wereld hebben. Of samen een boot opknappen. Ik heb geen boot. Dat, dat doordat niets. Er valt altijd wel iets op te knappen. Nou, wat dacht je ervan? Nooit meer die stomme viootjes planten. Ik bedoel, dat lukt je toch maar geen meter. Nee. Dat, dat er hindert toch niets. Moet je niets geven? Helemaal niet als je mij als nieuwe vader adopteert. Ja. Voor twee geeltjes de maand. Ja. Ben ik je man? Ik, ik bedoel, je, je vader. Nou? Ja, je moet wel eventjes aan het idee winnen, zeg maar. Dat, dat, dat, dat ben je zo. Met Twee geeltjes. Wat kan je dan allemaal gebeuren? Probeer het maar. W wat moet ik proberen? Om vader tegen me te zeggen. Um. Nee, nee, doe het dan, doe het dan. Hoe heet jij? Wie? Jij. D ik heet Freek. Mooi. Dag Freek, mijn jongen. Dag, um. Meneer... De, de, vader. Ik ben je vader. De, de, de, nog één keer. Dag, Vreek. Mijn jongen. Dag. Uh, uh. <laughs> Ik kan het niet. <laughs> Ik kan het niet. <laughs>